Goedemiddag broeders en zusters. Ik kwam mijn zuster al tegemoet met goedemorgen. Ik zat uh, in een heel... Ja, ik ben nog een beetje aan het landen. Ik kom net uit uh, het Noord-India. Ze zijn schitterend. Ja, ik, heb, ik zou u daar heel veel over kunnen vertellen. Maar ik ga me niet laten verleiden voor een, uh, een praatje, een toeristisch praatje. Maar de moeite waard als u ooit de kans hebt om daar naartoe te gaan. Uh, ik vond het geen spectaculair landschap. Ik heb al mooiere... Dat is natuurlijk maar een klein deel. India is een uh, subcontinent uh, waar anderhalf miljard mensen wonen. Dat dus kun je nagaan. Hè. Maar uh, wonderlijke dingen gezien. Prachtige mensen. Uh, onvoorstelbaar uh, mooie mensen. Heel bonte massa uh, voor de mensen die ooit misschien in India geweest zijn. Maar uh, de, je kijkt je ogen uit al die kleurrijke sarongs allemaal in verschillende kleuren en vormen en ja echt een heel kleurrijke samenleving. Uh, ja echt heel veel liefde ook mogen ontvangen van die mensen. Ze hebben niks, heel veel mensen hebben echt niks, niks, niks. En dan kom je daar als rijke toerist eh, uit het rijke Westen en die mensen zijn zo open. Geen enkel verwijt in een blik zo open en gastvrij. Ze geven zichzelf gewoon hun... Ja, dat is iets wat, wat zeldzaam is geworden, dat ik nog eigenlijk vooral aantref in een gemeente als deze, zo nog die, die spontane ongebreidelde zuivere liefde. Dat, dat zuiver, dat, uh, ja, bijna dat kinderlijk naïeve, ja, dat is, dat is hartverwarmend en, ik uh, moet zeggen, heel bijzonder. Misschien Hoort u mij nog wel, eh, links en rechts, daar naartoe verwijzen. Uh, maar goed, toen ik naar hier kwam, had ik twee gedachten bij wijze van inleiding. Ik ga mijn, uh, mijn uh, horloge ernaast leggen, dat ik er niet over... En daar is ook nog een wekker, dus ik kan er niet omheen. Ik heb een uh, goed half uurtje tot half vier. Ja, ja oké, okay, ik zal echt rekening mee houden, want ik weet dat sommigen een, de kip in de, de oven hebben staan. Ik zou... Zal geen zwart geblader, de kip wil hebben maar ik, eh, ik, in mijn geest ja, je bent met zoveel dingen bezig als je aan het voorbereiden bent en als ik dan in biddend aan, aanwezig ben in de, de aanwezigheid van God dan eh, ja, dan kreeg ik toch ook weer dat Afrikaanse spreekwoord in gedachten dat zegt als een mens sterft dan brandt er een bibliotheek af. En als ik voor mij kijk, als ik u zo'n beetje u de revue laat passeren, dan zie ik hier bibliotheken zitten. Enorm kapitaal aan geestelijke ervaring. Enorm kapitaal aan geestelijke kennis dat u in al die jaren hebt mogen opdoen. Dat u opgenomen hebt, dat een deel van uzelf is geworden. ...en dan heb ik ook het vaste geloof... ...dat wat u te horen krijgt vanmiddag... ...dat het op een of andere manier... ...aansluiting zal vinden... ...dat het connectie zal maken... ...en voor de een zal dit zijn en voor de ander zo... ...en soms horen mensen... ...in het woord dat ik breng... ...of in het woord dat andere broeders en zusters brengen... ...dingen die misschien helemaal niet bedoeld zijn... ...maar die wel zo... ...worden ontvangen en die... ...bedoeld zijn door de Heer en daar gaat het om... ...het woord heeft zoveel facetten... En er is voor elk wat wels. En ik ben ervan overtuigd dat u hier niet met ledige handen, met een rammelende maag, terug zult gaan. Hè? Maar dat u gevuld mocht worden, verzadigd mocht worden met het goede dat de Heer geeft. En ik moet zeggen, deze, de aanbiddingsdienst was voor mij al een stevig voorgerecht. Ik had zoiets van, ja, ik wil nog wel eventjes doorgaan. Heerlijk om zo in de aanwezigheid van God... Die eenheid met elkaar en met hem te mogen ervaren, dat zo in een team gebeuren, heerlijk. En als ik zo naar hier aan het, aan het rijden was door het ruime landschap van Zeeland, eh, kreeg ik ook heel sterk het beeld van het voorhangsel. Dat hangt voor het heilige der heiligen. U weet wel, in de tempel van de Heer, in het, in het Oude Testamentische beeld. En ik had zo de indruk dat iemand aan het dralen was. Voor, voor het voorhangsel. Zo eventjes, kijk dat als je in een theater bent, even, even achter het gordijn kijken, Zo heel eventjes en dan weer dicht. Maar de Heer zegt, hoe u zich ook voelt vandaag, op dit moment. Kom binnen. Kom binnen. Kom thuis. Kom bij mij. Kom in het allerheiligste van mijn hart. En ik zal je opnieuw bekleden met de klederen van het heil. En ik zal jou een reine tolband opdoen en een diadeem om je vingers. Ik zal jou zegenen en niet meer doen denken aan wat voorbij is. Want zie, ik maak alle dingen nieuw. Amen. Ik neem u graag mee naar Matthäus, het achtste hoofdstuk. Matthäus, het achtste hoofdstuk. Een Heel mooi, bekend, heel bekend, je zult het al wel heel veel hebben gehoord. En toch is het woord telkens weer nieuw. Zijn warmhartigheden zijn elke dag weer nieuw. Neem u naar Matthäus, het achtste hoofdstuk, vers 23. Naar de overkant van het meer. Ik lees het tot het einde van het hoofdstuk. Hij, Jezus, stapte in de boot en zijn leerlingen volgden hem. Plotseling begon het meer enorm te kolken, zodat de boot bijna door de golven werd verzwolgen. Maar Jezus sliep. Ze maakten hem makker en riepen, Heer, red ons toch, we vergaan. Hij zei tegen hem, waarom hebben jullie zo weinig moed, kleingelovigen? Toen stond hij op en sprak de wind en het water bestraffend toe en het meer kwam geheel tot rust. De mensen zeiden vol verbazing, wie is dit toch voor iemand dat zelfs de wind en het water hem gehoorzaam. Toen hij aan de overkant van het gebied van de Gadarenen kwam, liepen hem vanuit de grafspelonken twee bezetenen tegemoet. Ze waren zo gevaarlijk dat niemand daar langs durfde te komen. Ze begonnen te schreeuwen en te roepen. Wat hebben we met jou te maken, zoon van God? Ben je hier gekomen om ons pijn te doen nog voordat de tijd daarvoor is aangebroken? Eind verderop liepen grote kudde varkens te grazen. De demonen smeekten hem als je ons uitdrijft. Stuur ons dan naar die kudde varkens. Hij antwoordde hun: Vooruit! Ze verlieten de twee mannen en trokken in de varkens. Toen stormde de hele kudde van de steile helling af het meer in en de dieren kwamen om in de golven. De sloegen op de vlucht en toen ze in de stad kwamen vertelden ze het overal rond. Ook wat er met de bezetenen was gebeurd. Nu trok de hele stad uit Jezus tegemoet. Toen ze hem gevonden hadden, verzochten ze hem dringend het gebied te verlaten. En vader, ik heb mijn handen en hart naar u op in het volle vertrouwen dat u met uw geest vaardig wilt zijn over ons. Geef ons een ontvankelijk hart, geef mij een ontvankelijk hart, opdat uw geest zal spreken. Heer, opdat we zullen horen wat u tot ons zeggen hebt dat er licht mag ontstaan bij het uitspreken van uw woord door de kracht van de heilige geest en in de naam van Jezus, Amen een wonderlijke tekst, heel bekend en toch weer nieuw als je het voor de zoveelste keer leest met een open en ontvankelijk hart in dit hoofdstuk laat Matthäus twee wonderlijke facetten zien van Jezus' macht. In het eerste facet gebiedt Jezus de wind en de zee. En in het tweede facet gebiedt Hij de demonen. Zowel de bovennatuurlijke als de natuurlijke wereld onderwerpen zich volledig aan Hem. En het gezag van Jezus over de schepping, zowel zichtbaar als onzichtbaar, is het bewijs dat hij de beloofde Messias is, de koning van de Joden. Deze twee dramatische wonderen zouden ons in diep ontzag moeten doen buigen. Voor zijn almacht, voor wie hij is, de Zoon van God. Dat hebben we daarnet gedaan tijdens de aanbidding. Hebben we ons gebogen voor hem die zowel over de natuurlijke als de bovennatuurlijke wereld gezag heeft Iedereen en alles zal zich aan hem uiteindelijk moeten onderwerpen. Ik wil vooral stilstaan bij dit eerste facet. En uiteraard ook het tweede facet zit daarin besloten. Namelijk Jezus macht over de natuur. Terwijl Jezus sliep in de boot ontstond, staat er een grote ontstuimigheid in de zee. En omwille van haar diepte van meer dan 200 meter beneden de zeespiegel zijn zulke stormen niet ongewoon in Galilea. De apostel Matthäus gebruikt een specifiek sterke bewoording om de storm te beschrijven. Een woord dat elders in het enkel gebruikt wordt om aardbevingen te beschrijven. Eigenlijk vond daar op een of andere manier een soort van tsunami plaats. En deze woeste zeebeving bracht golven teweeg die zo hoog waren dat het schip door de golven bedekt werd. De parallel passage in Marcus geeft weer dat de boot vol liep met water. Hoewel de vier van de discipelen ervaren vissers waren die gewoon waren op het meer van Galilea te vissen, maakten de discipelen zich zorgen over de kracht. Van de storm. En toen de storm niet leek op te houden. En de boot stilaan volliep met water. Ja, toen sloeg de paniek toe. En ze maakten Jezus wakker. Ze riepen tot hem, heren, heren, wij vergaan, red ons. En het evangelie van Marcus geeft ook weer dat de apostelen hopeloos vroegen. Meester, bekommert u zich niet dat wij vergaan. De discipelen waren vissers en ze stormden en zij schatten de storm heel goed in. Ze hadden ervaring en ze wisten dat, ja, dat er geen redden meer aan was tenzij Jezus zou ingrijpen. Ze hadden hem heel veel wonderen zien doen. Hij was scheep gegaan nadat hij heel veel zieken had genezen. In het vorige hoofdstuk wordt dat beschreven. Er was geen spoortje van twijfel in zijn vermogen om ook dat probleem op te lossen. Waar het dan om ging is, heer, bekommert u zich wel over ons? Trekt het u zich wel aan dat wij, ja, dat wij aan het eind letterlijk van ons Latijn zijn? Waarom bent u angstig, kleingelovigen? Vraagt de heer. Want de discipelen hadden geen reden om te panikeren. Zoals ik daarnet al zei, de Jezus had al wonderen gedaan. Ze riepen niet, red ons als je kan, maar red ons als je om ons geeft. Ze geloofden in de wonderen van Jezus, tot ze hem zelf een wonder nodig hadden van hem. Ze hadden hem wonderen zien doen aan anderen. En misschien hebt u ook heel veel wonderen voor uw oog zien voltrekken in genezingsbijeenkomsten. Kleine, grote. Hebt u getuigenissen gehoord. En gelooft u het wel. Gelooft u het wel. Maar wat als het u zelf betreft. Wat als u misschien nu in een situatie bent. Waar u voor uzelf of voor iemand anders. Waar u heel diep om bekommerd bent. Een wonder dient te verwachten. Hoe zit het dan? Kunt u het geloof opbrengen? Of beter gezegd, kunt u het geloof ontvangen? Een van de eerste lessen die ik als jong christen, net, wederom geboren moest leren, is dat ik onvoorstelbaar worstelde. Ik, ik zie mij nog wandelen langs de zee in Oostende. En ik pijnigde mijn hersenen. Heer, hoe kan ik in u geloven? Hoe kan ik in u geloven? Ik kwam in zo'n ongelooflijke kramp. Totdat ik... Heel toevallig. De titel van een boekje tegenkwam. En daar stond op. Geloof. Dubbele punt. Gave van God. En toen wist ik het. Heer, ik ben aan het eind van mijn Latijn. Ik ben hier in een grensgebied van mijn kunnen. Heer, ik kan niet geloven. Kom mijn ongeloof te hulp. Geef mij, schenk mij de genade van het geloof. En dan, ja... Dan gebeurt het gewoon. Buiten je om, buiten mij om. Werd daar een diep geloof in mij geplant. Mocht het groeien, mocht ik het laten voeden. En nu nog, als ik soms een spoortje van twijfel, of een spoortje van wankelmoedigheid bij het lezen, of in bepaalde situaties opmerk in mijzelf, dan zeg ik, Heer, geloof. Dat is als in een flits, dat is een reflex. En dan komt de geest, de heilige geest, je te hulp om dat geloof in te blazen. Eh, niet ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik leef, leef ik door het geloof, staat er in vertaling, van de Zoon van God. Ik leef door het geloof van de Zoon van God. Waardoor heel veel zich mag openen en zich mag, mag manifesteren in mijn leven en geschockeerd zeiden ze tegen elkaar wat voor iemand is dit dat zelfs de winden en de zee hem gehoorzaam zijn Vele van gods profeten hadden wonderen gedaan maar geen enkel van hen had ooit zo gesproken als hem zonder gebed of raad te vragen bij god gebood jezus simpelweg de natuur zoals enkel god dat kon doen hoe dwaas waren ze geweest door te twijfelen aan Jezus' is om hen. Het gebrek aan vertrouwen in Jezus was slechts een klein deel van een groter gebrek bij de discipelen. Ze zagen niet in dat Jezus God was, maar in menselijke gedaante. En ja goed, wat moeten wij hiermee? Wat moeten wij met deze tekst, met dit woord? Uiteraard... Is de presentatie van Matthäus van Jezus' macht over zowel het natuurlijke als het bovennatuurlijk, een helder getuigenis dat Jezus werkelijk de zoon van God is? Dat Hij de beloofde Messias is. En omdat Hij de zoon van God is, dient Hij aanbeden te worden. Als de zoon van God. En een beetje verder in de passage als Hij bij de bezetenen van de gadarenen komt dan schreeuwen de demonen het uit, ze erkennen hem en zoals we in Jacobus ook mogen lezen ze weten wie Jezus is ze geloven, de demonen weten dat God er is en ze sidderen wij mogen geloven dat God er is en wij mogen hem aanbidden wij mogen hem lief hebben wij mogen hem dienen, wij mogen hem eren, wij mogen leven voor hem de God die zo wonderen doet. De wateren van de zee, en in dit geval het meer van Galilea, vertegenwoordigen in de Bijbel de chaos, de machten die de schepping bedreigen. In het boek Openbaringen heeft de zee een ongunstige en negatieve betekenis als Johannes het beest ziet opkomen met de tien hoorns en de zeven koppen. De zee is met andere woorden in de Bijbel ook de angst voor alles wat het leven kapot maakt, bedreigt en verschrikt. En ook wij, lieve broeders en zusters, wij kunnen verzeild raken in zeer lastige situaties. Door ons eigen te doen, door verkeerde keuzes die we maken. Of door zaken die ons gewoon kunnen overkomen. Waarbij we het gevoel hebben dat het water ons letterlijk aan de lippen komt. Er is geen uitweg. We lijken wel overweldigd te worden. Gelukkig komt dat niet alle dagen voor. Maar er zijn momenten inderdaad dat ik mij soms overweldigd voel. Door, ja, door een bepaalde macht die probeert... Je leeg te trekken, je leeg te zuigen. Je van al je vrede te ontfutselen. Maar op zo'n momenten mogen we met vallen en opstaan leren. Om onze verantwoordelijkheid als mens op te nemen. En niet instinctief van, vanuit onze dierlijke instincten te reageren. En ook niet om ons als een engel te gedragen. Hè, door er gewoon... Rakelings overheen te zweven want zo, zo werkt het niet en zo gaat het ook niet we zijn geen engelen, we zijn geen dieren we zijn mensen met een verantwoordelijkheid mensen van wie God vraagt eh, dat we te midden van alle omstandigheden en aanvechtingen onze focus op Jezus niet verliezen en met rustige standvastigheid door onze houding door onze onwankelbaar vertrouwen in hem. Door wat Jezus in ons mag uitstralen. een stil en krachtig getuigenis mogen afleggen van de hoop die in ons is. En dat is het, het krachtigste getuigenis. Dat is die schat die wij mogen dragen in aarde vaten. En waarvan Paulus zegt, ja, in die schat, die breekt soms door. Hè, zoals ook bij Jezus. Hè, de, zijn goddelijkheid doorbrak. Tijdens de storm op het meer. Tijdens die manifestatie uh, van zijn kracht bij het uitdrijven van de demonen. Iemand vergeleek het wel eens met een generaal eh, die zo'n uh, incogrito, met zo'n overjas, eh, de, zijn, uh, zijn strijdmakkers tegemoet gaat. Of onbekende soldaten, of soldaten die hem niet kennen, uh, opzoekt om hen... Uh, een riem onder het hart te steken. En eh, dan ineens kan, kan die, die overjas eh, een knoopje loskomen. Los en zie je ineens al die sterren schitteren. Eh, van zijn bevoegdheden, van zijn gezag, van zijn rang, van zijn stand. En dat was het eigenlijk ook wat bij Jezus gebeurde. Af en toe brak er iets door van zijn goddelijkheid. Die hij op een of andere manier toch met een zekere mate liet manifesteren. Paulus zegt, we kunnen soms in de druk zijn, maar we hoeven niet in het nauw te zijn. Als we, als we in de druk zijn het, en het is druk en er wordt heel veel druk op ons uitgeoefend, dan mogen we steeds in verbondenheid met Christus die ruimte ervaren waardoor we niet in paniek gaan slaan waardoor we niet als een blinde vuistvechter tekeer gaan maar rustig blijven vertrouwen en dan denk ik aan dat lied hij die rustig en stil zich steeds voegt naar Gods wil hem in alles vertrouwt en gelooft en dan, hoe gaat het dan verder die steeds hoort naar zijn stem zich geheel heeft aan hem Smaakt een vreugde, smaakt een rust die nimmer verdooft. En dan wil, de, pardon, dan wil de geest in ons door zijn genade een reactie in ons opwekken van geloof, van hoop, van liefde. Geloof die zich richt en focust op de Heer, die uitgaat van de feiten dat hij er is, ook al voel ik het niet, ook al lijkt het alsof hij mijlen lichtjaren van mij verwijderd is, dat standvastige geloof dat door de geest in mij wordt bewerkt. En ook al wankelen heel veel dingen om mij heen, ook al stormen er allerlei zaken op mij af, in deze wereld, dan zegt de Heer, dan mag je een mens worden van hoop, die zijn hoofd omhoog heft en zegt, ik hef mijn hoofd omhoog, want de koning komt. Dan mag ik een mens worden en zijn van liefde. Een liefde die helemaal opgaat in de geliefde. En waar elk spoortje van vrees voor mensen, voor demonen, voor wat dan ook, wordt uitgedreven. Ja, we kunnen stormen meemaken. We kunnen het voelen en zien woeden rond ons, rondom ons heen. Op macroniveau, als we naar het wereldgebeuren kijken, naar de geopolitieke gebeurtenissen, de posities op het grote wereldschaakbord, die wereld, heel snel aan het, zich aan het wijzigen zijn, en in stelling worden gebracht, en dan denk ik aan Rusland, Turkije, Iran, Israël de Europese Unie of wat er van overblijft en de Verenigde Staten om het maar niet te hebben over de komende verkiezingen in Nederland in Duitsland, in Frankrijk ja en Hans Zwart die jullie allemaal wel kennen, onze broeder die zei zo herinner ik me ooit zijn we eigenlijk zijn we allemaal als God geworden, we zitten in onze zetel, in onze fauteuil we klikken het nieuws aan ...en in no time hebben overzicht van alles wat er zich in de wereld afspeelt. Maar dat is goed als het ons aanzet tot gebed. Het is goed wanneer we dat zoals met alle dingen, met mate mogen doen. En er niet door geobsedeerd worden, want nieuws, en dan spreek ik voor mezelf, kan ook een obsessie worden. En ik kan ook een nieuwsfreak worden. En dan kunnen sommige zaken, sommige ontwikkelingen je op sleeptouw nemen. Dan kun, dan kun je gedachten soms als een, als een paard eh, met je op de loop gaan. En dan zegt de Heer ook nu, zoals hij het eigenlijk ook tegen zijn discipelen zei toen een boot aan het onderlopen was. Word nuchter, word waakzaam, opdat gij kunt bidden. Opdat gij in staat zult bevonden worden om met in alle nuchterheid en alle wijsheid te bidden en alles te zien door de geest in het juiste goddelijk perspectief en weten dat alles in zijn hand is. En dan verwijs ik vooral naar Psalm 2 waar God lacht op zijn troon naar die machthebbers, die de koorden, hè, alles wat, wat opleidt met zijn wil van zich willen afgooien. Dan mogen we eigenlijk in die troon gaan zitten en vanuit het goddelijk perspectief zien wat er zich allemaal in deze wereld afspeelt. En weten en nuchter weten dat ook dat voorbij gaat. Dat ook deze wereld, hoe, hoe snel alle weens elkaar ook opvolgen, in Gods hand is. En alles toebereid wordt eigenlijk tot die komst van onze Heer. Dat voor wat het wereldniveau is en dat binnenkomt via onze huiskamers in ons eigen hart. En waar we inderdaad ook met de nodige omzichtigheid mogen te werk gaan. Met de nodige evenwichtigheid, met de nodige nuchterheid. Maar dan, dat is dan het wereldgebeuren, dat is dan het, de omstandigheden die op ons afkomen en die wel zeker en wel degelijk een invloed hebben op ons dagelijks bestaan. Maar waar de Heer, denk ik, nog het meest in geïnteresseerd is, iets wat zich afspeelt op het microniveau. Op het persoonlijke vlak, in onze relaties met onze partners, met onze broeders en zusters die Hij aan ons heeft gegeven. En in die zin wil ik een persoonlijk getuigenis geven van uh, wat ik de voorbije weken heb meegemaakt. Ik heb een prachtige reis gehad in India, veel mooie dingen gezien, schitterende zaken. En toch, het is niet omdat je op reis bent en dat je vakantie houdt, dat het leven pijs en vree is. Ik, uh, we waren in een mooi gezelschap, een heel fijn gezelschap. Fijne mensen allemaal. Grote groep. En er zat één man tussen. Waarvan ik zei, wow, wat is, wat, wat is hier aan het gebeuren? Daar ging naar mijn interpretatie, laat ik heel voorzichtig zijn, iets uit dat mij helemaal niet zinde. Uh, ja, ik ga niet in detail, maar het beklemde mij om in zijn aanwezigheid te zijn. En hij meet mij ook en hij negeerde mij op een of andere manier. En ja, ik vond het allemaal niet erg koshert. En uh, ja, er waren minder leuke dingen gebeurd tijdens die reis. Uh, een, uh, mijn eigen vrouw in een hindu tempel was aangerand door een, uh, door een priester. Terwijl ik op een tien meter daar buiten stond, dus ik wist niet wat er aan, aan het gebeuren was. Zij heeft zich gelukkig kunnen losrukken. En dan kreeg je dan die man, mens, die, uh, die man, waarvan ik het echt het, uh, heel sterk het gevoel had, het zit allemaal niet erg zuiver en ik herinner me nog op een nacht om vier uur werd ik wakker met enorme beklemmingen rond mijn hart het speelt zich allemaal af in het persoonlijke vlak want daar, daar komt het echt op aan hè. geloof ik of geloof ik niet hoe reageer ik reageer ik met geloof met hoop vanuit de liefde en ik werd met die beklemming uh, wakker naar die persoon toe. Ik ben uit bed gegaan, ik ben naar de badkamer gegaan en ik dacht, ja, laat ik nu maar eens toepassen hè, wat ik al die jaren heb mogen leren. Ik kreeg mijn de titel van dat boekje van heel lang geleden in gedachten, From Prison to Praise. Lofprijzing. En ik voelde en ik kreeg bijna geen woord uit mijn keel. Maar toch wist ik. Mark, stond ik daar in mijn pyjamaatje Op de koude vloer. Ik strakte mijn, mijn knik in de knieën. Ik hief mijn handen. Ik deed mijn mond open. Toen nam de geest het van mij over. En begon de Heer te loven en te prijzen. En te danken en te aanbidden. Halleluja. En na een uurtje kon ik met heel veel vrede in mijn hart... En heel veel ruimte en heel veel ontspanning. Heerlijk nog een klein tukje doen. Maar dan is de vraag, oké okay, goed, de Heer heeft verlichting gesch geschonken. Heeft een stukje bevrijding gegeven van een beklemming. Die je soms niet altijd kunt duiden. Heel vreemd soms. Maar dan de confrontatie aangaan met de persoon in kwestie, in liefde. Want ja, zo'n persoon zoek je niet op. Als het even kan, maak er een boogje omheen. En dat is dan de humor van de heer. Ja, s'avonds eet je samen. En wat gebeurde er op de voorlaatste avond? Kwam die persoon toch wel net naast mij zitten aan het diner? Zijn gewoord negeerde mij, zoals hij mij tot dan toe altijd wel had genegeerd. Ik nam diep adem en ik keek naar, naar hem en ik zei, jongen, hoe is het thuis? Ik heb gehoord dit en dat. En toen kwam er een heel verhaal los. Ik heb naar hem geluisterd. En ik voelde een heel bijzondere zalving over mij komen. De geest die het van mij overnam. Je kunt niet alles wegbidden. Natuurlijk geeft de Heer verlichting. Maar dat betekent niet dat hij je bespaart van de confrontatie. Je kan bidden, bidden en bidden en lof prijzen, hier in deze gemeenschap. Maar de Heer zegt, wil je verder groeien, dan zullen we door de uitdaging heen moeten gaan. Dan zullen we door de storm heen moeten gaan, met mij weliswaar. Maar je kan het niets uit de weg lopen, want de Heer heeft ons geen geest gegeven van afhartigheid. Om het op een lopen te zetten, om het hazenpad te kiezen, maar van kracht... Van liefde en van zelfbeheersing. En ik moet zeggen: wat een bevrijding. Om met nieuwe ogen naar een mens te kijken. Ook al is er van alles misschien mis aan, maar hoe am I, wie ben ik? De grote bevrijding. Ja, soms worden we overweldigd aan een situatie die we ook te, te wijten hebben aan onszelf. De zee speelt een heel grote rol. Denk maar aan Jona, die op de vlucht ging voor de Heer, die op de vlucht ging voor zijn verantwoordelijkheid, voor de roeping, voor ja, de opdracht die de Heer hem heeft gegeven. En als u in woelig water bent gekomen en de storm is niet te stillen, is misschien de vraag te stellen, in hoeverre heb ik een bepaald signaal van de geest genegeerd, heb ik een bepaalde opdracht, hoe klein ook, is dat maar een telefoontje, een briefje, een mailtje. Gewoon toegaan naar iemand. Het, het zit soms in heel kleine dingen. Waar we de moed voor mogen ontvangen. Maar er is hoop lieve mensen. In het wielen van het water. In de stormen die nog op ons zullen afkomen mogen we ons hoofd omhoog heffen. Op de voorgeven van de protestantse kerk van Emmeloord staan deze woorden nog steeds. Vroeger was hier de Zuiderzee. Maar na de afsluiting van de zee kun je zeggen en de zee was niet meer. In openbaringen hebben die woorden een symbolische betekenis. De zee was voor de Oosterse mens een mythisch beladen woord. Een woonplaats van duistere en demonische krachten en machten, ook de macht van de dood. En in een openbaring 13 is de zee symboolwoord van de goddeloze volkerenwereld. En juist uit die volkerenzee ziet Johannes het beest opkomen: met de tien hoorns en zeven koppen. Zee is in de Bijbel ook het symbool van alles wat het leven bedreigt en beangstigt. En ook wij hebben trouwens het nog over een zee van zorgen, een zee van ellende. En de zee is in onze tekst een samenvatting van alle zorgen, pijnen en moeite van ons leven. Het is goed om... Van de toekomst die God voor ons achter de hand houdt, geen voorstelling te maken. Want het zal oneindig veel heerlijker zijn dan wat wij nu kunnen vermoeden. Het is zo duizingwekkend rijk en mooi, dat je beter kunt vertellen wat er niet zal zijn, dan wat er wel zal zijn. Wat er niet meer zal zijn, is verdriet, rouw. Er zal geen dood meer zijn, er zal geen tranen meer zijn en zo moeten wij dit ene zinnetje leven, lezen en de zee en die chaos en die bedreiging en die demonen en die verwarring is niet meer de aarde wordt niet vernietigd maar vernieuwd God geeft zijn schepping niet prijs maar vernieuwt ze en dat is wat de Heer wil doen ons met die belofte zegenen dat er in het nieuwe Jeruzalem alles wat het leven bedreigt en beangst verwijderd zal worden de zee zal niet meer zijn er zal eeuwige vrede en harmonie zijn en daartoe in afwachting van dit heerlijke gebeuren en laten we eerlijk zijn in de de breedte, levensbreedte die ons nog wordt toegemeten, is dit vlakbij. Worden wij opgeroepen om mensen van geloof te zijn, die een verantwoordelijkheid opnemen door de geest, in het gebed. Om ons hoofd omhoog te heffen en zo mensen van hoop te zijn in deze wereld. Om mensen van liefde te zijn tot God en tot de medemensen in aanbidding voor hem ik wil afsluiten met een vers uit psalm 107 ter bemoediging even kijken soms daalden zij af naar zee gingen scheep en bevoeren het wijde water ze zagen de daden van de heer zijn wonderen op de oceaan hij sprak en ontketende de storm. Hoog zweepte hij de golven op. Zij stegen tot aan de hemel, vielen neer in de diepte. Hun maag keerde om van ellende. Ze rolden en tuimelden als dronkaards. Alle kennis baatte hun niets. En dan, ze riepen in hun angst tot de Heer. Hij leidde hen weg uit vele gevaren. Hij bracht de storm tot zwijgen golven gingen liggen. Het verheugde hen dat de zee tot rust kwam. En hij bracht hen naar een veilige haven. Heer, dat is ons gebed dat u ons allen, zoals we hier, tezamen zijn gekomen, dat u ons brengt naar een veilige haven. Ook al kan de angst ons soms om het hart slaan, dan mogen we weten dat u ons leidt uit alle gevaren. Dat u de storm tot zwijgen brengt door uw machtswoord. Zodat de golven gaan liggen. En wij ons kunnen verheugen dat de zee tot rust komt. Dat u ons brengt in die veilige haven die u bent voor ons. Dank u wel dat u ons daartoe zegent in de naam van Jezus. Amen.